5 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De Mercedes is sinds de ontvoering spoorloos. In Brabant is wel een uitgebrande BMW gevonden... die mogelijk bij de ontvoering is gebruikt. Een man van 53 werd gisterochtend klemgereden... en meegenomen door drie gemaskerde mannen. S'avonds kwam die weer aan bij zijn huis in Doornspijk, waar de politie op dat moment ook was. Die heeft met een man gepraat... en gaat nog steeds uit van een serieuze ontvoering. Er is nog niemand opgepakt. De van corruptie verdachte ex-douanier Gerrit G. zegt in een stiekem opgenomen gesprek met een andere crimineel dat een van zijn medeverdachten achter de vergismoord in Berkel en Roderijs zit. Gerrit G. zegt dat hij met hem samenwerkte. De vergismoord kostte GGZ-directeur Rob Zweekhorst het leven. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. Gerrit G. wordt ervan verdacht dat hij drugscriminelen hielp bij het doorlaten van drugs in de haven van Rotterdam. Uit een ander gesprek blijkt dat hij tijdens de rechtszaak tegen hem nog volop smokkeltips gaf aan criminelen. Bij een brand in een pakhuis in Oakland in de Amerikaanse staat Californië, zijn zeker negen doden gevallen. Dat gebeurde tijdens een feest met zo'n honderd mensen. Volgens de brandweer zijn er 25 vermisten. De oorzaak van de brand in Oakland is nog niet duidelijk.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 The world just to keep my ship afloat And I never ever smile unless it's something to promote I just want emote Spasibo! Party like a Russian End of discussion Dance like you got concussion Oh, we got soul and we got gold